Enkele minuten later stonden zij sprakeloos voor de couveuze, terwijl artsen en verpleegsters over hun schouders meekeken. Niemand had ooit zo'n baby gezien. In de glazen, afgesloten ruimte... lag het als een kostbaar museumstuk in een vitrine. Het was niet kaal en rimpelig zoals nieuwgeborenen vaak zijn... maar had stijl, zwart haar... En zijn huid was zacht en strak, alsof ze door het licht van de volle maan werd beschenen. Maar het opvallendst waren de ogen. Ze stonden wijd open en de iris was volledig gevuld met lapis lazuli. Een kleur blauw die niemand van hen eerder bij een mens had gezien. Als een engel uit een Italiaans renaissance schilderij. Alleen de vleugeltjes ontbreken nog. Hoe heet die, Ollo? Mijn zoon heet Quinten. Quinten. Quintenquist. Tweemaal Twee Q. Q, Q. Klinkt goed. Quintenquist. Daar was hij dan. Eindelijk op aarde. Onze afgezant. Gefeliciteerd, Engel. Mooie prestatie. Dank u, heer Gerubijn. Ik ben blij dat zelfs u met het resultaat tevreden bent... Ook al zijn we nog ver verwijderd van ons eigenlijke doel. Ga door, engel. Ik luister...